Oh, hij is aan. Um, ik ga een bijbelgedeelte voorlezen. Matthäus 5, vanaf vers 38 tot 48. Jullie weten wat de wet zegt. Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet. Stel dat iemand je een klap in je gezicht geeft... Draai dan je hoofd naar de andere kant, dan kan hij je nog een keer slaan. Stel dat iemand jou voor de rechter wil brengen, omdat hij je hemd wil hebben, geef hem dan ook je jas. Of stel dat een soldaat je dwingt om zijn spullen voor hem te dragen. Loop dan twee keer zo ver mee als hij vraagt. Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. Als iemand geld van je wil lenen, zeg dan geen nee. Je moet goed zijn voor iedereen. Jullie weten wat de wet zegt. Je moet houden van de mensen om je heen, maar je vijanden moet je haten. Dit zeg ik daarover. Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen. Voor goede en slechte mensen. Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En stel dat je alleen je vrienden groet. Doe je dan iets bijzonders? Nee, want ook de mensen die niet in God geloven doen dat. Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse vader goed is voor iedereen. Tot zover. Theo, wil jij naar voren komen? Ik wil graag voor Theo bidden. Theo is een voorganger uit Rotterdam. Dat vergeven we hem. We zijn heel blij dat je hier bent. Theo is voorganger van Leef Rotterdam. En hij is ook een van de leiders van de ICP. Dat is een netwerk van multiculturele gemeenten hier in Nederland. En Oase is ook lid van ICP. Dus wij zijn heel dankbaar voor Theo en blij dat je hier bent. En ik ben benieuwd wat je gaat delen met ons vanmorgen. Dus ik wil graag bidden voor Theo. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel voor het prachtige moment van aanbidding. Dank u wel voor uw woord, dat we net mochten lezen. En dank u wel voor Theo, die het vanmorgen gaat uitleggen. Wilt u hem vullen met uw Heilige Geest? Wilt u ons allemaal opbouwen? En geven dat we allemaal mogen iets nieuws mogen ontdekken. En dat u tot ons wil spreken, ieder op onze eigen manier. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen. Goedemiddag mensen. Wat een uh, eer dat ik bij jullie mag zijn, ondanks dat ik uit 010 kom. Goed, ik, ik ben iemand, ik hou echt van ruimte, dus ik uh, moet wel even ruimte creëren. Ja, vandaag in het, thema, in het kader van het thema happiness, wil ik heel graag met jullie nadenken over hoe ga ik om met lastige mensen. Lastige mensen. En in Rotterdam hebben we daar een heleboel van. Daarom kom ik ook nu hier. Uh, mijn vriend vertelde me afgelopen week een leuk verhaal. Hij was aan het uh, joggen gegaan. En uh, deze vriend is een... Uh, een volgeling van Jezus en wat had hij gedaan? Hij had ze eerplurgen ingedaan. en uh, had hem iets, iets moois aangezet, weet ik veel muziek of uh, een goede, goede toespraak. Hij dacht, ik ga er tegenaan. En uh, hij houdt echt van rennen en hij dacht, ik ga vandaag een halve marathon rennen. Dat doet hij gewoon even. Ik doe het hem niet na. En hij vertelt me, ik zeg, hij zegt, ik ben net 100, 200 meter op weg en uh, ik ben heerlijk aan het joggen en ik zit er net in en de, het is net de inleiding van wat ik aan het luisteren ben, ik ben aan het genieten en opeens komt er een auto en die snijdt me helemaal af en tot overmaat van ramp springt die uh, chauffeur van die auto, die springt eruit en die zegt, wat doe jij hier, waarom loop je met die oortjes in hoe reageer jij op zo'n moment, wat doe je dan en mijn vriend vertelde me heel eerlijk, hij zegt van, ik werd zo vreselijk kwaad. Ik werd zo ongelooflijk boos. Heel de vrede in mijn hart was weg. En ik heb echt uren nodig gehad om weer een beetje tot mezelf te komen. En goed om te gaan met de onredelijke houding van de man die mij afsneed. En dan vervolgens mij verwijt dat ik met oortjes in mijn uh, oren liep. Terwijl ik hem echt wel hoorde en... Uh, ik doe dit gewoon en bovendien, tot overmaat verramp zei hij ook nog tegen me. Wie ben jij eigenlijk dat jij smiddags om half één loopt te hardlopen? Goed, dus iemand anders bepaalt voor mij dat ik niet om half één mag hardlopen. Um, dit soort irritante mensen, die komen we allemaal, niet altijd zo hevig, uh, die uh, komen we niet tegen. En uh, ik vond deze wel aardig. Iedereen heeft minstens één talent. Maar sommige mensen, daar is dat bij dat ze ontzettend op mijn zenuwen werken. En ik kan me voorstellen dat dat geldt voor de mensen om je heen. En misschien zelfs hier voor de mensen die bij Oase zitten. Dat er sommige mensen zijn hier in deze groep. Waarvan je automatisch natuurlijk minstens drie meter afstand houdt. Gewoon omdat het iemand is die uh, iets in zijn persoonlijkheid heeft, dat jou irriteert of, of gewoon anders is. Of anders wel in je sfeer van je collega's of uh, uh, soms zelfs in je eigen gezin. Lastige mensen, ze zijn er in alle soorten en maten. En hoe ga je er goed mee om? Um, Sartre, een bekende filosoof, die zei dit, de hel... Dat zijn de anderen. Nou, dat is ook wel een uitspraak. Uh, die ga ik nu niet voor mijn rekening nemen. Maar sommige mensen hebben er zoveel voor over om hier wat aan te doen... ...dat ik uh, vond op het internet dit. Een greep uit het aanbod, hoe je met lastige mensen omgaat. Bij Boertien Partners uit Naarden wordt u a van 1495 euro... ...twee aan gesloten dagen ingewijd in de omgang met lastige mensen. Nou, dat hoeven jullie hier vandaag niet te betalen... Bij Oase. Maar sommige mensen ondergaan dus een training van twee dagen. Waar ze 1500 euro voor betalen. Om dit te leren. En jullie krijgen het vandaag gewoon gratis mee. Hoe vind je dat? Um, je hebt allerlei verschillende types met lastige mensen. En ik wil jullie eerst eens uh, voorstellen. Aan um, meneer Bedweter. En meneer Bedweter is zo'n persoonlijkheid die het inderdaad... ...altijd beter dan anderen weet. Hij plaatst zichzelf op een voetstuk... Stuk, ...kijkt automatisch een beetje op de andere mensen neer... ...en hij heeft echt zo'n air om zich heen van... ...zij mij eens komen, zie jullie mij allemaal, hoor je mij allemaal? Ik herinner me, dat is alweer lang geleden... ...dat zelfs een, een, een lied heel populair was... ...en dat ging ongeveer zo van... ...ik denk, als ik kijk in de spiegel... Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven bij een kerel van zoveel talent. Nou, je zult het maar zingen over jezelf. Um, dat zijn ook van die mensen die het altijd beter weten dan een ander. Die altijd hun mening klaar hebben. Die heel snel hun vingertje opheffen. Die de wijsheid in pacht hebben. En die niet zo openstaan voor andere ideeën. Of die je soms zomaar opeens in de reden vallen. Ik zat van de week in een groep, uh, uh, bij een groep mensen en er was ook zo'n figuur in een huis die daarvoor bekend stond. En die werd door de anderen het alfamannetje genoemd. Um, meneer Bedweter heeft ook nog een variant en dat is uh, mevrouw bemoeial. En dat zijn van die mensen die zich overal mee bezighouden en overal wat over zeggen. Ook kwesties waar ze helemaal niks mee te maken hebben, daar hebben ze een mening over Klaar. En ze vertellen soms dingen aan je die jij helemaal niet wil weten. Roddel over anderen of uh, een negatief geluid over een ander waar die niet bij is. Waarvan jij natuurlijk zegt, dat wil ik helemaal niet weten. Ik wil alleen maar positieve informatie over andere mensen hebben. Goed, dat is dus uh, bedweter. Maar we hebben ook nog een ander en dat is uh, meneer de twijfelaar. Dat zijn van die mensen, en ik moet je eerlijk bekennen, daar heb ik persoonlijk heel veel moeite mee. Dat zijn van die treuzelaars, die overal eerst heel diep over moeten nadenken. En voordat ze iets gaan doen, zeggen tegen je, ze, maar hoe zit dat dan? En dan gaan ze over allerlei details aan je vragen, dat je denkt, oh, vreselijk man. Alsjeblieft, bespaar me die ellende. Er zijn ook van die mensen, sowieso kan ik er slecht tegen. Als mensen mij met allerlei details gaan lastigvallen, of mensen gaan mij opbellen, heb jij het telefoonnummer van die of die, dan denk ik, alsjeblieft. Weet je wel, uh, gewoon, dit soort details is gewoon echt niet aan mij besteed. En soms zijn dit soort mensen ook een beetje gesloten of zwijgzaam. En dat is ook een beetje lastig. Van die mensen, een beetje variatie door, maar van die types die gewoon... Uh, dan weet je niet zo goed waar ze van denken. Sommige, sommige Nederlanders zijn daar heel goed in. zo uitgestreken gezicht. En je weet nooit wat ze precies voelen en wat ze zeggen. en Je, je komt er gewoon niet echt bij. Lastige mensen. Nou, als laatste nog eventjes, mevrouw de pessimist, mevrouw de klager. Die ziet overal problemen en bezwaren en alles is slecht in de maatschappij. En hoe oh, vreselijk deze tijd, deze mensen zeggen vaak vroeger en dan komt het verhaal, maar nu tegenwoordig, oh my, dan weet je het al. Ik zat afgelopen week, zat ik bij de dokter, zat ik in de, in de wachtkamer eventjes te wachten. Voor iets kleins, gelukkig. En um, op een gegeven moment begon daar de vrouw van de dokter tegenover de patiënten, die zei, het is toch wat tegenwoordig, je ziet nooit meer politie op straat. Vroeger, letten ze nog goed op, vroeger kende ik de wijkagent, maar tegenwoordig loop je ga je gewoon door de stad en je ziet nooit meer een agent. En ik dacht echt bij mezelf, nee, ongelooflijk, wat een Onzin. En ik geloof, ik was twee straten verder en ik kwam de eerste agent alweer tegen. En de dag daarna zag ik de wijkagent in de wijk lopen. Dus ik dacht, hoe vreselijk is het als je altijd zo in elkaar zit, dat je, um, ja, dat je, dat je, dat je overal negativiteit ziet. En overal om je heen, door een zwarte gekleurde bril, de wereld heel donker inziet. Nou mensen, we kunnen natuurlijk heel lang doorgaan. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Maar je kunt zelf al voorstellen wat voor lastige soorten mensen er allemaal zijn. Jezus heeft het zelfs over vijanden, mensen die je bewust uh, een hak willen zetten. Uh, maar vijanden zijn natuurlijk een hele range en daarom vatten we het nu vandaag even samen met lastige mensen. En wat ik zo mooi vind aan Jezus, dat is dat hij een praktische tip heeft en hij zegt als het ware dit. Hij doet het even niet. Beweeg mee en bied geen weerstand tegen dit soort mensen. Want als je tegen moeilijke mensen ingaat, als je tegen lastige mensen ingaat, als je terug gaat schelden tegen die man die bijna over je tenen heen rijdt als je aan het joggen bent, ja dan zijn de poppen aan het dansen. En bijvoorbeeld zegt Jezus dit, als iemand jou op één wang slaat, keer hem dan ook de andere wang toe. Nou, dat is natuurlijk super tegen natuurlijk. Dat is dat als zo'n man opeens uit zijn auto stapt... en tegen jou begint te schreeuwen... en je natuurlijke reactie is om je er tegen te verzetten... dat je denkt van, hoe kan ik met hem meebewegen? En lieve mensen, denk niet dat mensen die dit doen... dat dat slappe watjes zijn. Want dat is niet het geval. Dit vraagt heel veel innerlijke kracht. Het vraagt dat je boven een situatie staat... en dat je niet mee laat nemen in de stroom van het moment. En dat gebeurt heel snel, toch? Met lastige mensen, voordat je het weet, zit je in hun pakket, zit je in hun box... en laat jij je eigenlijk gevangen nemen door wat zij jou presenteren. Maar Jezus zegt... Ik roep jou op. Ik daag jou uit. Om een mens te zijn die boven de situatie staat... en die laat zien dat je niet zomaar ondersteboven bent. Um, nog zoiets... Bovenkleding. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je uh, onderkleding van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleding af. Nou, dat gaat ook opnieuw heel erg ver. En opnieuw, het vraagt van jou een soort laconieke houding van onaantastbaarheid. Waarbij je niet je laat uitdagen om mee te gaan in het conflict, maar daarboven staat. En dan nog zo'n verhaal. In die tijd uh, was het een uh, gewoonte... Uh, Israël was overweldigd uh, door de uh, Romeinen. En als een Romeinse soldaat jou zag lopen als burger in Israël... en hij had voor jou een bepaalde klus of je moest iets voor hem tillen... dan kon een Romeinse aanvoerder of soldaat jou een bevel geven... dat je een mijl voor hem iets moest gaan verplaatsen. Nou, stel je voor, je bent aan het werk en je bent bezig met je dingen... En er komt zo'n gehate Romeinse soldaat, zo'n zo zo gast van de bezetter. En die zegt aan jou, ga een mijl voor mij dit voorwerp naar, weet ik veel, een plek verderop brengen. Je kunt je voorstellen wat een ergernis dat gaf. En Jezus bestaat het om tegen die joden, die hier zoveel moeite mee hadden, te zeggen, weet je wat je de volgende keer doet? Als je zegt, dat je dat moet doen, zegt... Kan ik het misschien nog iets verder brengen, kan ik nog een extra kleur? kan ik een tweede mijl gaan, kan ik een extra stap zetten, kan ik verder met je meegaan. Nou, je voelt opnieuw aan, om dat te kunnen doen, vraagt een ongehoord karakter en een grote onafhankelijkheid om je niet mee te laten nemen door de situatie waar je dan in zit. En geef aan iemand van wie je iets vraagt en keer je niet af van iemand die iets van jou wil lenen. Wees een gul mens. Zit niet vast aan je materiële bezittingen, maar geef het weg en vraag het ook niet terug. De eerste lijn die Jezus dus pakt is van beweeg met mensen mee en bied geen weerstand aan wat ze dan vervolgens van je vragen, maar eigenlijk gaat hij vervolgens nog een stap verder en zegt. Ik zal even de tweede pakken: geef een tegengestelde reactie. En dan komt het. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen? Nou, ik, ik merk om me heen dat er in, uh, bij de mij ontzettend veel goede mensen zijn. Je hoeft niet een christen te zijn om een goed mens te zijn. En er zijn heel veel mensen die aardig en goed zijn. Maar er zit wel een grens aan. Want als jij mij belazert, dan zal ik jou ook wel even een lesje leren. En Jezus met zijn enorme hoge maatstaf gaat eigenlijk een stap verder en zegt... Mensen, ik daag je uit om die mensen die jij moeilijk vindt... om die juist als het ware extra lief te hebben... Om te bidden voor ze. Om ze bij de troon van God te brengen. Praat goed over wie slecht van jou praat. Zegen wie jou vervloekt. Heb je dat al eens gedaan? Gewoon een goed verhaal gaan vertellen en goede dingen zeggen over mensen die jij zo ontzettend lastig vindt. Voel je aan, ik voel, ik voel als ik dit gewoon aan jullie hier sta te vertellen, dat alles wat Jezus hier zegt, buitengewoon tegennatuurlijk is. Dit is allemaal niet wat ik in mijn hart tegenkom. Dit is allemaal van, oh, gaat het echt zo ver? Is het echt zo? Doe goed aan wie lelijk tegen jou doen. Geef de mensen een glimlach. Geef ze een hug. Omhelse. En bid voor de mensen die jou beledigen en je vervolgen. Nou mensen, ik zou zeggen, als je dit zo lang ziet komen, over de omgang met lastige mensen, dat is me wel een uitdaging. Ik ben heel benieuwd wat er op dit moment door jullie hoofden heen gaat, en wat jullie vinden van dit onderwijs van Jezus. Maar weet je wat zo bijzonder is aan Jezus? Hij heeft nooit iets van anderen gevraagd, wat hij ook niet zelf heeft gedaan. Want we zitten op dit moment in de tijd... De lijdenstijd vlak voor um, de, het kruis van Jezus. De laatste week van zijn leven. En wat gebeurt daar? De persoon die hem verraadt, Judas, die geeft hem een kus en met die kus levert hij hem uit. Hoe min kan je zijn? Hoe gemeen kan je zijn? En op hetzelfde moment zegt Jezus, vriend, waarom verraad jij de zoon van de mens met een kus? Kun je je voorstellen? Jezus gaat door een rechtsgang heen, door een rechtsproces, waarbij als je het juridisch zou bekijken, ik heb er afgelopen week iets van gezien, er minstens 10 tot 15 juridische blunders worden gemaakt. Het klopt gewoon niet. Het kan gewoon niet hoe die behandeld wordt. En wat doet hij? als ze mensen gezicht spuwen, als ze hem geestelen terwijl hij onschuldig is, als ze hem te dood veroordelen, als ze hem meenemen naar het kruis. Dan zwijgt hij. En zelfs als hij aan het kruis hangt en neerkijkt op de mensen die hem van zijn leven beroofd hebben. Wat zegt hij dan? Niet vader laat uw bliksem van uw toren op hen neerkomen. Maar hij zegt vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Lieve mensen dit is niet zomaar een verhaaltje van een utopisch land ergens ver hier vandaan. Uh, en, en een boodschap die gewoon totaal niet zou kunnen landen in onze maatschappij. Maar als we hier in Amsterdam willen laten zien hoe de stijl van het koninkrijk is, dan gaat dat niet in de eerste plaats door bla bla bla, door woorden, mag ook best wel eens hoor. Maar dan gaat dat door een levensstijl van liefde, van vriendelijkheid, van goedheid, van onaantastbaarheid. En hoe komen we ooit tot een leven dat zo ver gaat? Ik wil je nog meenemen naar. Um, ja, dit is ook wel een leuke. Ja, laat ik nog even zien. There are over 7 billion people on earth. And you are going to let one person ruin your day. Nee, toch? Even kijken hoor. Ja. Jullie vader in de hemel is goed. Voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor goede en slechte mensen. Stel dat je alleen van je vrienden houdt, verdien je dan een beloning? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. Als je, als je goede mensen iets goeds teruggeeft, dan doe je iets wat iedereen doet. Maar Jezus zegt, ik ga een stap verder. Stel dat je alleen je vrienden groeit, doe je dan iets bijzonders? Nee, want dat doet iedereen, ook de mensen die niet in God geloven. Jullie moeten goed zijn voor alle mensen zoals jullie hemelse vader dat ook is. Even kijken hoor, ik ben hem even kwijt. Goed, dan lees ik hem hier vandaan verder. Um, wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Je hebt een vader in de hemel die zonneschijn geeft aan goede en slechte mensen... Je hebt een vader in de hemel die regen geeft aan goede en aan slechte mensen. En daarom laat dit eh, onderwijs van vandaag ons eigenlijk iets heel scherp zien. Het laat ons zien, lieve mensen, als wij zo moeten gaan leven, wordt het helemaal niks. Het zal toch maar zo zijn dat je zoals sommige mensen denken, als je een volgeling van God bent, dan moet je zo leven. En als je het goed doet, dan kom je dichter bij God of dan kom je misschien... In de hemel bij hem. Maar als je het slecht doet, nou dan word je veroordeeld en dan is het niet goed. Want de boodschap van het christelijk geloof is precies tegenovergesteld. God houdt jou en mij als het ware vandaag de spiegel voor en zegt: Mensen, dit is wat ik van jullie verwacht. Maar er is eigenlijk maar één mens op aarde die zo heeft geleefd. En zijn naam is Jezus, de messias, de redder. En weet je wat hij jou laat zien? dat dit uit jouzelf en uit jouw eigen kracht nooit van zijn levensdagen gaat lukken. Want dit heet onvoorwaardelijke liefde. Dit is niet mensen behandelen zoals ze mij behandelen, maar hen rukzichtsloos, onafhoudelijk, hardnekkig, liefhebben, wat ze je ook aandoen, hoe ze je ook tergen, hoe ze het bloed ook onder je nagels vandaan halen. En wij mensen, wij kunnen dat niet. Dit soort liefde moeten we echt van hoger, hand ontvangen en hier is de man van het kruis hier is de Heer van hemel en aarde die zegt je moest eens weten dat wat jij mij ook hebt aangedaan en hoe vaak je mij ook vergeten bent en hoe vaak je mijn wetten ook overtreden hebt ik houd ongelooflijk veel van jou ik heb je lief met alles wat in me is en dat is niet de liefde die jij verdient, omdat jij het zo fantastisch hebt gedaan, maar omdat ik liefde ben, omdat ik liefde geef, omdat ik liefde adem. En daarom omhels ik jou en aanvaard ik jou, wat er ook maar speelt en wat je ook maar hebt meegemaakt. En hoeveel pijn je ook op je bordje hebt gekregen tijdens je hele leven. Ik zie je staan en ik wil dat je voor mij bent. Ik wil dat je mijn liefde ontvangt. Ik wil dat je je laat overweldigen. Ik wil dat je beseft dat je niet hoeft op te knappen. Dat je niet hoeft klaar te maken. Dat je niet eerst duizend stappen naar mij hoeft toe te zetten, maar dat je als het ware maar heel aarzelend je handen vooruit hoeft te steken. En ik ren naar je toe en ik ben als eerste bij jou. Want ik ben liefde. En lieve mensen, als je dat pakt... Als je dat snapt, als je dat gaat begrijpen, als je dat gaat zien, die overweldigende liefde, dan gebeurt er iets heel vreemds met je hart. Een hart van steen kan zacht en gevoelig en meelevend worden. Een hart dat onverschillig is en wat meer dan genoeg heeft aan zichzelf en aan zijn eigen problemen, maakt Jezus tot een hart wat gaat omzien naar die ander. En de juist ook moeilijke en lastige mensen die daar niet voor wegloopt. Want als je met Jezus gaat wandelen, weet je wat er dan gebeurt? Dan gebruikt hij juist heel vaak lastige, moeilijke mensen om als een soort veil aan jouw karakter te schaven. En om jou te maken tot de persoon die op Hem lijkt. En daarom is de boodschap van vandaag niet een oproep van mensen schouders te ronden, Ga dit eens even doen. Maar het is een oproep tot een erkenning van je eigen... Faillissement. Het is een oproep om te zeggen: Heer, dit, dit red ik nooit. Dit lukt mij nooit, dit kan ik niet. Maar we hebben net zojuist een prachtige vrouw gehoord van iemand die mij een alfacus is. Gewoon misschien wat onwennig zijn handen uitsteekt. En dan gaan andere mensen voor je bidden of je de Heilige Geest mag ontvangen. En opeens voel je niet een harde druk, maar je voelt heel zacht. Twee handen die op jouw handen rusten. En je denkt opeens, wat gebeurt er met je? Het lijkt op dat je koorts krijgt. Lieve mensen, dit is precies de hemelse Vader ten voeten uit. Hij is beter dan dat je denkt. Het is een goede God. En niets is mooier dan hem te kennen, met hem te leven en met hem te wandelen. Want als je hem laat kennen, leert kennen, en zijn liefde ontvangt, dan transformeert hij je hart. Dan komt hij met zijn geest in jou wonen, en weet je wat die van je maakt? Iemand die op Jezus lijkt. Iemand die steeds meer deze levensstijl kan gaan vertonen. Gaat dat vanzelf? Nee. Het verhaal van mijn vriend heeft het laten zien. En het feit dat hij aan mij vertelde dat hij urenlang bezig is geweest om weer een beetje tot rust te komen. Laat al zien mensen, dit gebeurt niet zomaar eventjes overnight. Maar dit is wel een proces waarin God in jouw leven wil werken. Laat je niet veroordelen... Denk niet, ik doe het nog helemaal verkeerd en ik kan dit nog lang niet. Maar zeg deze, tegen deze God, ik geef niet 10% of 50% of 95% of 99% van mijn leven aan u. Maar Heer, hier ben ik. Voor 100%. Want je denkt misschien dat als je nog een stukje voor jezelf houdt, dat het makkelijker is. Maar ik zeg je, een christelijk leven, een wandel met God waarin je nog een stuk voor jezelf houdt, dat is pas waar. Want met God worstelen is quite a thing. En God geeft niet op. Hij houdt zoveel van je, totdat hij jou voor 100% tot zijn bruid heeft gemaakt. Zodat jij vanuit hem, en door hem, als een spiegel en een reflector, zijn glorie, aan deze gebroken wereld, kan laten zien. Lieve mensen, dat, en niets anders, is het goede nieuws. Van de Heer die gestorven is, en opgestaan is en de dood heeft overwonnen, en zit aan de rechterhand, en die straks terugkomt om alles nieuw te maken. And the people of God say: Amen. Amen. Amen.